4 uur. Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Tweede Kamerleden willen snel uitleg van het kabinet over een luchtaanval vier jaar geleden in Irak, waarbij 70 doden vielen. Het kabinet erkende vandaag dat Nederland verantwoordelijk is voor de luchtaanval. Uit onderzoek van de NOS en NRC bleek twee weken geleden dat bij de aanval in Hawidja een wijk volledig werd verwoest. Het ministerie van Defensie wist van de burgerslachtoffers, maar verzweeg dit aanvankelijk voor de Kamer, erkent het kabinet in een brief. Minister Bijleveld zegt dat het in de toekomst anders moet. Kamerleden willen graag van haar horen hoe het kabinet dat ziet. In Hoogmade bij Leiden is de Rooms-Katholieke kerk door brand verwoest. De spits van de kerktoren is ingestort en ook het dak is verdwenen. Een school en acht woningen in de buurt zijn ontruimd. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er zijn geen gewonden. De Atletiek Unie heeft de dopingautoriteit ingeschakeld om uit te zoeken wat er klopt van de verklaring van atlete Madia G. Die werd vandaag in Duitsland tot 8,5 jaar zelf veroordeeld voor drugsmokkel. Ze werd afgelopen zomer op de Duitse snelweg betrapt met 50 kilo harddrugs in haar auto. G verklaarde dat ze dacht dat ze doping naar een sportarts in Duitsland bracht. De technisch directeur van de atletiekunie wil uitgezocht hebben of het gaat om een strategische of een feitelijke verklaring van de atleten. In het noorden van Griekenland heeft de politie 41 migranten in een koeltruck gevonden. In de vrachtwagen zaten voornamelijk jonge Afghaanse mannen van 20 tot 30 jaar. Ze zijn niet in levensgevaar, want het koelsysteem van de truck stond niet aan. Vier van hen kampten met ademhalingsproblemen... en er zijn acht mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, af en toe zon, maar ook wat regen of motregen bij een graad of 12. Vannacht kan plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen veel bewolking, en vooral in het noorden regen... Tot dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jurande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Knopenburge Veen zo'n 5 minuten, verderop bij Hoogmade nog eens 5 minuten. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen af het Weiderwormen en af het A een 7 kilometer met een half uur vertraging. En op de A8 Amsterdam richting Zaandam bij Knopend Zaandam bijna 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Good evening. Dit is de Interconnecting Company. Kan ik je helpen? Yes. Ja. Ik probeer me te richten vlachtcommander P.R. Johnson op Mars, Flight 247. Heel goed. Houd op, please. Yes, sir.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 Oh, I'm sorry. Is there someone there with you?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 Disappear. I wanna blow your mind. Just come with me, I swear. I'm gonna take you somewhere warm. You know, Jadot la me. Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear.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 Tussen 7 en 9, dan komen ze weer langs op de Zandvoortse Radio. De 40 beste plaat van Europa in de Euro Breakdown, gepresenteerd door Mike Muley. En deze van uh, Nou Horn staat daarin ook genoteerd door Nice to meet ja. Zo dadelijk gaan we voor het slot van de voetbalwedstrijd weer naar Jovenes op uh, Duintjesveld. Maar eerst een uh, lekkere Ik hebben we gewoon zin in deze zaterdag en maandagmiddag. Goedemiddag. my head i'm in the dark and i can't see where i'm En dat was de Walk in de Park. Voor het slot van de voetbalwedstrijd vandaag gaan we weer live naar Jovres toe. Joop, hoe zijn de kansen nog voor SV Zandvoort? Ja, ja, ja, ja. Kansen zijn er altijd natuurlijk op. Zijn er altijd kansen. Zojuist een mooie aanval van Zandvoort over de linkerkant. Nee, rechterkant. Dan uh, bijvoorbeeld een man als uh, Nijzer Berg. Uh, draai, draait, draai. Legt die bal voor en dan gaat ineens, uh, die het ook alweer... Uh, even kijken. Uh... Oh, dus dat is wist nog. Oké. Tommy Abbeus haalt ineens uit en die bal komt gewoon op de, de, op de uh, uh, balkon terecht. Ja, dat zijn dan ook kansen. Er zijn dan 2-0 golven. Dan gaat er eentje. Twee man gaat er in. Dat is het, 2-0. 0-2. Het is over. Het is uit. Zandvoort gaat gewoon hier de Bietenbrug op. Een fout in de verdediging. Komt de speler vrij te staan, uh, oh. komt die bal meenemen, legt de bal breed. Ja, geen buitenspel. En het is uh, 0-2. het uh, werd gevolgd dat Zamford dus uh, hier en voor de tweede wedstrijd.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 Ondertussen tikt de top hoor, weg op 90 en er zal misschien wel wat bijgetrokken worden. Het zal niet al te veel zijn. Alhoewel, er waren net een twee uh, de En soms krijgt gewoon de bal niet voor. En Iedereen gaat, uh, zelfs de reservespelers, die gaan uh, even Ryan gedessen. Dag jongen, zonde. Uh, dat was Ryan Lammers, die komt altijd eventjes dag zeggen heel netjes. En uh, ja, het, het is einde oefening voor Zandvoort vandaag. Ik, ik geloof niet dat er hier nog iets aan gedaan wordt, Het zal er twee worden, het tweeën worden in de fusie nog. Maar het is uh, eigenlijk, um, uh, ja, het is niet jammer, het is, het is eigenlijk beangstig omdat Zandvoort helemaal niks kon. Uh, helemaal eigenlijk, niet opgelost was tegen dit als meer dat uh, lager zon, een stuk lager stond dan Zandvoort. <coughs> dat,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 Dat was het we van uh, een zandvoetspeler. met andere woorden, dat uh, Aalsbeer nog op eigen helft weliswaar waar een vrije schot mag gaan nemen. Maar de, de 90 is vol. Nou, ik, het ligt aan de kochtje van de schijzer, wat hij uh, nog bijtelt. En uh, ja, het, ja ik, ik heb het gehoord gehoord, ik vind het doodzonde gewoon. Uh, is lange tijd 1-0, dat is spannend. Hier komt nog een, oh, dus nog Jesse Molenaar die langs voor 3-0 eruit kan houden. 0-3, dan moet ik nog zeggen. Voor een corner en Sandvoort dat, uh, dat die dit het uh, gelaat moet uh, toestaan. Uh, Rob, uh, ik denk dat we terug gaan naar de studio. Het uh, signaal dat zal uh, zo mijn DORST zijn. Zandvoort verliest hier met 0-2 en het is, uh, gaat ineens een heel stuk achteruit. Oké, okay, dankjewel Joop. Helaas uh, inderdaad een uh, verlies. Moeten we het uh, volgende week maar gaan doen uh, in Marken, toch Joop?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 Weet je vast er dus zeker nog wel, hè? De allereerste keer voor de very first time. Ah! Wat lief, deze van Robin Beck en voor de very first time. Ja, Jan, je had het over volgende week de LP's meenemen. Ja. Maar uh, ja, nee, ik kan zo wel draaien hoor. De gauw au hit, slip maar op. Op ZFM wordt iedere Dan is toch Van McCoy dit, of niet? En Hang On Sloopy. Het kan ook van Ramsey Lewis zijn, hoor. Oké, nou ja. We zoeken het zo meteen wel even op. Even kijken wat op de CD staat. Het is tijd voor de Pit Report. Je hebt vast en zeker ook wel nieuws over inderdaad de Grand Prix van Amerika. Ja, allereerst. Max kijkt met een tevreden gevoel terug op de trainingsdag op de Grand Prix van de Verenigde Staten.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 Will I be famous? <sighs>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 Ga nooit meer weg. Zelfs al gaat het mis, en jij niks zegt. Nou, dat was hem dan, Ramon Bezen na het gedicht van de dag. Goedemiddag, Frits. Goedemiddag, ja, de sfeer fijn, zit er goed in. Fijn, fijn weer te <laughs> zien. We ja. Ja. warm je alvast een klein beetje voor uh, een nieuwe entertainment voor jou. Ja, lekker. Ja, ja toch? Ja, nee, dat is geslaagd. Wat ga je vanmiddag allemaal doen uh, tussen vijf en zeven? Uh, zo dadelijk krijgen we dus op bezoek Mike Versteeg. En hij heeft een nieuwe single uh, uitgebracht, iedere keer. En dan gaan we even naar Friesland... Tenminste, dan bellen we even met Friesland uh, Lidse Hille. Gaan we dan bellen over de nieuwe single. Als jij bij mij geen liefde vindt... <lacht> <lacht> Ik voel alweer een gedicht Ja, ja. <lacht> Maar hij gaat een paar weken weg, hoor. Dus <lacht> Ik kan iedereen even over nadenken. Nee, maar goed... <lacht> En uh, daarna gaan we eventjes bellen nog met uh, Wendy De Laat over haar nieuwe single Vlieg met me mee. Vlieg met me mee naar de regenboog. Uh, ongeveer. Nee, maar dat een andere, show, uh, andere tekst. oké okay, okay, right. <laughs> En dan uh, ja, ja, ken dit, ik uh, weer zijn dus plaat weer niet goed. Dat heb ik flauw hoor. Oké, nou wordt nou, weer een, een leuke entertainmentfield. Dadelijk tussen 5 en 7.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 En dan komt het bij Fred Hey aan. Zeker. En dan krijg je te horen bij Entertainment For You. Jawel. En dit is ook zo mooi, hè? Diana Work en al haar vriendjes. En that's what Friends are for. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned. I should ever go away Well then close your eyes and try feel the feel way we do today And then if you can remember Keep smiling, keep shining Knowing you can always count on me For sure Dat was That's What Friends Are For. Ja, het is vier minuten voor vijf uur. Wij moeten weer plaats gaan maken voor Fred. Ja, zeker. En doen we met plezier. Ja, Fred. Heel veel plezier zometeen. Ja, dankjewel. Dat hadden we net ook al gezegd, maar nog een keertje ja, dan. Ja, nee, ik hoop dat gaat heel ja, wel leuk. Gezellig worden. Wordt, er, wordt een gezellige uitzending. Ja. Toch? Ja, en uh, verzoekjes, hè verzoekjes. Ja, over... www.zfmartiesten.nl ja, hij, hij heeft al ja, even voor 20 ja, ja. over 6 net binnen gekregen... van iemand die ik heel goed ken. Oké, okay, goed. Okay. Uh, Helemaal ga, goed. Ga Wat ga jij doen? Ik ga luisteren. We gaan eerst even deze zaak evolueren. Ja, jij bent een paar weken ben je afwezig, ja, toch? Nou ja, Met bericht, zonder bericht. Dat, dat, dat is bruto drie weken, maar het kan ook twee weken oh, okay, Maar in okay, ieder geval, ja, ja. ik ben wel even weg. Dus uh, Volgende week. Uh, CD's meenemen, LP's LP's. Meenemen, EP'tjes. 78 toeren. Ja, die kan niet. We moeten even vragen aan de technische dienst. Dus die, uh, maakt, maakt allemaal niet uit. Nou, volgende week uit. zijn we er gewoon weer met uh, Zandvoort op zaterdag. Hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren en graag tot mm. volgende week. Dan zijn we er weer. Dag! Doei doei! Some things in love are really you made.